Middernacht, het begin van vrijdag 8 maart. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Drie spelers van voetbalclub Nieuw Sloten... die vastzitten voor de dodelijke mishandeling van een grensrechter... mochten helemaal niet spelen. Dat blijkt onder meer uit het strafdossier dat Nieuwsuur heeft ingezien. De drie voetballers hadden geen KNVB-spelerspas. één van hen was geen lid... en twee anderen stonden niet op het wedstrijdformulier. Onder meer de Landelijke Scheidsrechtersvereniging is verbijsterd. De KNVB erkent in Nieuwsuur dat het systeem van de spelerspas niet waterdicht is. Tienduizenden mensen hebben de afgelopen maanden... hun aflossingsvrije hypotheek omgezet in een spaarhypotheek. Dat blijkt uit cijfers van de grote banken. Vanaf 1 april kunnen aflossingsvrije hypotheken... alleen nog worden omgezet in een annuïteitenhypotheek. Die duurder is dan een spaarhypotheek. Veel banken accepteren inmiddels geen aanvragen meer, omdat ze het papierwerk niet op tijd rondkrijgen. Het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek in een spaarhypotheek kan vooral aantrekkelijk zijn als het huis door de crisis minder waard is geworden dan de hypotheekschuld.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 Alle kardinalen die een nieuwe paus gaan kiezen zijn in Rome. Als laatste kwam de afgelopen dag een kardinaal uit Vietnam aan in het Vaticaan. De 115 kardinalen kunnen nu een datum kiezen waarop het conclaaf begint. Het is de bedoeling dat er voor Pasen, dus voor het einde van de maand, een nieuwe paus is. Het weer, vannacht lichte regen, minimaal 3 tot 8 graden. De regen trekt in de ochtend via het Noorden weg. Daar wordt het dan maximaal 5 graden. In het zuiden kan het met wat zon 16 graden worden. Later op de dag vanuit het zuiden regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank de Moche. Hartelijk welkom bij Casa Luna. Vannacht, ja, dit wordt een, wordt een tocht uh, door een onbekend gebied. Soms dan, uh, dan stap je een woestijn in... en dan weet je gewoon niet waar je naartoe gaat. Dit is zo'n dag, dit wordt zo'n nacht. Want ik ga het een... Uh, een uur lang hebben over karate. En voor mij is karate echt totaal onbekend. Ik heb niks met vechten, ik heb niks met vechtsporten. Ik heb één keer gevochten in mijn middelbare schooltijd. En toen had iemand me zo'n bloed ondernaast vandaan gehad... dat was dat ik me euh, nou ja, een klap verkocht heb. En dat was de eerste en de enige keer in mijn leven dat ik gevocht heb. Um, maar dat maakt het ook zo fascinerend... want uh, ik heb twee ontzettend mooie mensen bij me... die er heel veel van af weten. Um, David Rovers, de voorzitter van de Karatebond in Nederland... en Rob Zwartjes, oud-bondscoach... Rob, we gaan straks even met jou praten. Maar even met jou beginnen, David. Want als wij nu in een karate situatie zitten... hoe, hoe begroet jij mij nu? Uh, uh, zo, in een karate situatie... Uh, dat ligt eraan... Uh, je komt bij ons binnen in de, in de dojo om te trainen. Hè, ons, onze trainingsruimte. Dat is een dojo. Uh, dat noemen ze een dojo. En dan, uh, dan maken we een lichte buiging naar elkaar. En uh, zo, gewoon, gewoon een keurig... Gewoon een, een, een handen curve, langs het lijf... Een keurige buiging uh, vanuit ja. de heup. Oh ja. Met de nek recht. Dat is heel belangrijk. Hè? Ja, want? Waarom moet je nek recht? Zijn? Nou, dat, het feit dat die nek recht is niet. Maar dat is, het is, dat is eigenlijk een beetje. Uh, um, ik weet niet exact waarom. Maar ik heb dat van een dame uit Japan uh, uh, gelezen. Laat even zien hoe dat eruit ziet. De nek recht. Dus dus, je beweegt ja. mee met je romp? Je beweegt met je, vanuit je heup. En niet vanuit je nek. Ah ja. Dus geen knikje, maar een buiging. Maar die die nek recht dat is trots of zo dat die nek nee, niet o, helemaal mee gaat. Je kijkt niet naar je de punt van je schoenen. Nee, ik heb geen idee waar, waar, dat, waar wat daar het belang van is, maar uh, uh, uh, ja, dat is de wijze waarop we het doen. En heeft die buiging ook een naam? Uh, uh, re. Re. Re. Dat is eigenlijk de, de, het commando voor het uh, buigen. Ja. Re. Ja. Oké, okay, dus wij doen nu re. Nou ja, ja. Wij, wij, me wij begroeten elkaar. Ja. Ja. Zo, recht, ja. Recht, ja. ja. En dan? Nou, dan, dan ligt eraan wat je, wat je komt doen in de dojo. Als je bij de eerste les komt... Uh, uh, dan gaan we jou uh, uh, uh, eerst de eerste technieken aanleren... Van, uh, uh, van onze prachtige sport. Dit weekend, dat is de reden waarom jullie ja. beiden hier zijn... dit weekend is, is een grote dag... want dat is de Open Nederlandse Kampioenschappen. En dan komen er heel veel deelnemers uit heel veel landen naar Nederland toe. Um, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben... Ja. Dat u niet denkt, waar, waarom hebben ze er opeens zoveel karate? Nou, dat is in ieder geval de reden. Stel, stel dat dit les 1 is, inderdaad. Ik kom voor het eerst op die les. Wat ga je doen dan? Nou, zoals gezegd, je komt binnen... Uh, uh, reden hebben we gehad. Ja, de hebben we gehad. Maar je komt de zaal binnen. Je groet eerst uh, naar de zaal. Uh, uh, naar alle, alle medeleerlingen. Uh, uh, we nemen plaats in de rij. We gaan vervolgens op onze knieën. We gaan even in een... een uh, uh, um, uh, in een meditatie. We doen, he, we doen onze okay, ogen we... dicht. Step by step, step by step. We gaan nu op onze knieën zitten. Laten ja, we, echt... knieën we gaan zitten. Ja. Gewoon... Ja, daar zit de leraar aan de ene kant. En de leerlingen zitten aan de andere kant tegenover elkaar. Dus de leraar aan de ene kant. De leerlingen aan de andere kant tegenover elkaar. En uh, uh, de leraar roept mokso. En dat is zoiets als. als uh, uh, uh, we gaan ons nu concentreren. De ogen gaan dicht. En het is even rustig in de zaal. Vervolgens is het commando Mokso, ja mee. Hoe lang duurt dat? Ja, dat is, dat is verschillend. Dat gaat op, dat, de ene keer wat langer, de andere keer wat korter. En dat is ook per leraar uiteraard verschillend. Sommigen doen het heel lang. Uh, ik doe het wat minder lang, want ik, ja, ik wil eigenlijk snel uh, aan het zweten met de, met de mensen. Maar is dat heel westers, heel snel? Ik denk, dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Misschien. Maar, maar waar is die concentratie voor nodig, die stilte even voor nodig? Nou, uh, uh, bij het trainen van karate uh, uh, komt een behoorlijke uh, dosis concentratie uh, aan te pas. En uh, even je voorbereiden mentaal op een, op een, uh, op een training is, is gewoon goed. En het geeft, het, het, het geeft rust en het geeft uh, de discipline die je eigenlijk in zo'n in zo karate school wil hebben. Want Matthijs van Nieuwkerk zou nu een klap op de tafel geven en zeggen... aan tafel, zullen we het gaan doen? We gaan aan tafel zitten. Dan lopen we even om. Jij gaat zitten ondertussen. Ik neem afscheid van deze microfoon. En ga snel naar de Zo, goed. En dan zitten we aan tafel. Um, ik zei al dat Rob Zwartjes ook hier aanwezig is. oud Rob. Je biedt waardig, waardig leeftijd inmiddels? Ja. Zeg ik het of zeg jij het? Uh, in welke... In, uh, in, Je leeftijd? Nee, de, uh, ik ben er blij mee. Ja. Ja. Je bent op een leeftijd dat je het eigenlijk niet meer dient te vragen. Die mooiste schat. Oh nee, vreemd. dat is je kan iedereen vragen. Tussen uh, 1971 81, en 1981 ja. was je bondscoach en kunt u het zelf ja. invullen. Dan weet je het ook ongeveer. Ja. Dus, uh, zijn die rituelen ik... die die uh, David net beschreef, zijn die veranderd? Die begroetingsrituelen, het begin van zo'n les. Die uh, rituelen zijn toch wel een onderdeel van het hele karate trainen. Altijd zo geweest? Altijd is wel heel erg lang. Het, is, uh, het, is een, het komt uit de Japanse cultuur. En daar, dat is de positieve kant daarvan. Dat wij dat in het karate voortzetten. Op een manier die verder, draagt, die verder reikt dan alleen maar even buigen. Als ik je ja, vraag, erop, op wat, wat is de schoonheid van karate? Wat zeg je dan? De schoonheid van karate, dat is een... Er zijn, speciaal, er zijn allerlei facetten van de karate. Wat u nou verteld hebt van vroeger. Toen heb ik één keer gevochten. En dat, heeft dus een hele, dat de karate heeft, heeft omvat meer dan alleen maar, alleen maar buigen. Of alleen de schoonheid. Er zitten allerlei aspecten zitten eraan. En één aspect is dat wij leren om te gaan met geweld. Want u hebt net uit uw jeugd verteld. Dus er blijft iedereen bij staan. Wij zijn allemaal geboren... Met een, de mogelijkheid en de wil om te vechten. Dat doen ze al in de zandbak. Dat is een overlevingsinstinct. En dat speelt een rol, ja. En ook fysiek. En uh, dan is de karate, die les, dat, dat voor elkaar groeten. Dat is een respect. Want in de krijgskunst, dat hoort ook bij alle krijgskunst... dat je respect hebt voor je tegenstander. Ook als je tegenstander is. David, is dat wat jou ook de, de, de sport ingelokt heeft? Eh... Uh... Daar had een sport ingelokt. Uh, ik ben meegegaan. Mijn eerste karate les. Dat, ik, ik vond het uh, uh, lekker. Want het was, het was fysiek zwaar. Uh, je traint uh, motorisch. Je traint je lenigheid. Je Hoe traint... oud was je? Uh, ik begon in mijn studententijd. Dus ik was niet zo jong. Ik was niet uh, zoals ze nu. Vaak als, als jeugdige. Als acht jaar of nog jonger. Zelfs beginnen al met karate. Ik was wat ouder. Uh, en, uh... Maar was het naar aanleiding van een ervaring dat, jij, dat jou iets overkomen is? Nee hoor. Nee? Nee. Nee, nee ik vond het gewoon... Ik, het, het, het leek me een leuke sport. Uh, le dus ik, liep, ik Neem ging me met mee. een vriend mee. Breng me in vervoering. Ja. Wat is er nou, leuk aan karate? Nou, één, wat is er leuk aan sporten? En dat, dat geldt ook voor karate. Oh, die ken uh, ik. Het is, het, ja, het is heerlijk om te zweten. Het is heerlijk om met je lijf bezig te zijn. Uh, uh, het is prettig om iets te trainen wat je eerst niet kunt. En door de training dat je iets opeens wel kunt... En en, dat zat uh, uh, ik helemaal op. Het dat is, ook, is een sport, fantastisch. ook een sport waarin je moet kunnen incasseren. Want als je uh, even op YouTube gaat kijken... hoe ziet nou een karatewedstrijd eruit? Het gaat er af en toe behoorlijk ruig aan toe. Raken? Mooi op gedisqualificeerd. Ja. Dus in de karate-sport zoals wij dat doen... de karatewedstrijden... Dat, dat zijn de, de grootste karatewedstrijden... die er zijn van de World Karate Federation. Er zijn uh, 100 landen... nemen daar een deel. Dat zijn wedstrijdregels waarbij gedisqualificeerd wordt... Als je iemand ble een blessure. Ja, uh, ja okay, zo'n beetje heel, heel precies is, zijn erin. Want, ja. Ja. Uh, wat is raken dan? Want raken. raken, raken met een blessure als gevolg, dat mag niet. Nee. Maar je kunt elkaar godsvermogen niet raken. Nee, maar het heet een, een punt scoren. Dat dus is net eens met schermen. Met de, laten we zeggen, met de schermen steken ze elkaar ook niet dood. Dus dan heb je dus een. Je scoort een punt op een bepaalde techniek, waarbij de achtergrond is. Daar, dat is een, een, een volpunt om te raken. Dus in een gevecht zou je daar iemand mee kunnen neer. Noemt Dus uh, wat? Wat is een volpunt? Een volpunt, dat is moeilijk te zeggen. een handeling... Dat je een punt kan scoren. Dat ja, je met maar... een vuistslag op het gezicht, met kwetsbare plekken, die zijn dus aangewezen. Bepaalde plekken zijn verboden. Nieren? Uh, ja. Macht, de, ja, op middel. En we kunnen met buikmacht. handen en voeten. Nou, ja. het, het, het, het, om, daar, om daar wat duidelijkheid in te scheppen. Er zijn het, het lichaam uh, boven de band is scoringsgebied. Boven de band is uh, boven, boven, boven uh, en, je, je navel? Die, nou ja... De, oh, dit, de, de dus dus de zeg maar... Ja. Dus, uh, uh, boven de gordel zullen, zeggen ze in het boksen. Nou, zo is het bij karate ook. Uh, rug is ook scoringsgebied. Maar alles moet met gecontroleerd contact gebeuren. Uh, tegenwoordig zijn er, uh, is er protectiemateriaal. Dus men heeft handschoentjes aan. Men heeft scheenbeschermers en voetbeschermers aan. Uiteraard hebben de mensen een, een bitje in. Uh, want het kan gebeuren dat je het hard geraakt wordt. En het maar kun je, het... kun je dat zo precies controleren? Want in een wedstrijd. Uh, uh... Nou, deze mensen die trainen er hard voor. En die kunnen het over het algemeen vrij goed controleren. Want anders verliezen ze elke wedstrijd. Ja, dat is... Dus uh, uh, uh, er, er, het vergt wel concentratie en, en controle. Uiteraard. En het uh, um, ja. Dus dat gebeurt, want anders verliezen ze de wedstrijd. Dus daar zijn ze goed in getraind. Maar het is trainen in aanvallen en trainen in verdedigen. Op het moment dat je, ja. aan, dat, dat, dat, dat je een, een, een voet jouw kant uit ziet zwaaien... Ja. dan moet je weten wat je doet. Namelijk wegduiken ja. of, of iets anders slims. Ja, klopt. Uh, als ik als ongetrainde meester doe aan een wedstrijd... Dan, dan lig ik in de kreukels Eh... Uh, nee, Geestelijk dat misschien. Ik... Geestelijk, Ja. <laughs> ja. Nee, ik denk dat dat mee zal vallen. Ik denk dat, dat, je, dat je vervolgens gewoon heel makkelijk de partij wint... omdat ze je overal kunnen raken waar ze willen. Dus het is... Verlies bedoel de, je? Oh, ze kunnen je raken waar ze willen. Dus jij verliest de wedstrijd. Ik verlies ja. de wedstrijd als, ja. ik, als ik weet niet wat, ja. ja. Um, Rob, in die, um, hoe bouw je een vechtsport eigenlijk om naar een wedstrijdsport? Het is Een, een wedstrijdsport is van gemaakt, want dat karate heeft uh, veel verzetten. Je kunt het als wedstrijdsport beoefenen. En dan heb je gewoon de wedstrijden die net besproken zijn. Dus dat is net als, laten we zeggen, met boksen. Wij, wij tellen dus punten. En dan telt een punt die je met je voet maakt op het hoofd bijvoorbeeld... Die is moeilijker, daar krijg je een hogere waardering voor. Daar maar krijg je heel veel punten voor? Drie punten. drie punten. Ja, dan krijg je drie punten. Als je iemand weer geraakt hebt, dan kan je gestraft worden. Maar dat is één facet van het karate. Ja, je... Want ze hebben ook andere wedstrijden... waar de mensen een soort ingestudeerde oefeningen maken... Waarbij, dat kan je vergelijken met een balletvoorstelling. Ballet is een heel verkeerd woord, want dit is een krijgskunst. En ballet, daar ligt het accent alleen maar op het esthetische. Er zijn dus ingestudeerde oefeningen met partner, met aanval en verdediging. Dus het zijn dus heel andere type wedstrijden. Dus dat kraat heeft zoveel verzetten... dat je daardoor een heel veel verschillend publiek mee kan aantrekken. Dus niet alleen jongens die, laten zeggen, kampioen willen worden... maar door ander type van trainen. Heeft het een, trekt het een veel breder publiek. Het, het, welk moment is het een sport geworden eigenlijk, David? Is dat in de tijd gemeten? Kun je het terughalen? Dat moment waarop dat gebeurd is? Nee, kan ik niet terughalen, maar ik denk dat dat in de jaren zestig is gebeurd. Klopt dat op? In Japan, oh. Wedstrijden zijn al eerder uh, in Japan uh, geprobeerd. Maar in Europa is dat... Uh, ja, bij het invoeren van het karate in zijn meteen de wedstrijden meegekomen. Maar karate als wedstrijdvorm is ook in Japan niet heel oud. Maar heb je het echt over de jaren zestig, die periode? Ja. Maar nee, toen, werd er, toen is dat een beetje begonnen. In Europa. En, en, maar ik uh, leg er echt de nadruk op... Ja. dat het karate, ook met de trainingen... u vroegde net, wat doe je nou als je naar les begint? Je hebt hele andere typen van lessen. Daarover waarbij de zelfverdediging... Voorop staat. Wat voor type lessen heb je? Er zijn verschillende technieken die geleerd worden in het karate. Wat is het allerbelangrijkste in de lessen? Want je hebt ook een sportschool. Wat leer je jou? Nou, bij mij leren ze als eerst alle technieken goed uit te voeren. En goed in die zin dat ze hun lichaam leren gebruiken. Dus dat ze hun arm daar willen hebben of daar kunnen strekken waar ze mee heen willen strekken... en dat er geen, geen zwabber in zit, dat, dat ze goed in hun vuist knijpen. Al dat soort facetten wat, wat bij een karatetechniek hoort. Wacht even, dat moet je me even uitleggen. Want hoezo een zwabber in je arm? Nou, uh, uh, uh, ja, dat is moeilijk uit te leggen. Een stoot gaat eigenlijk recht vooruit... en is, is, is, ja, van begin tot eind is, zit daar zit controle op. Je weet wanneer die waar is. En als hij maar wat zwabbert, dan is het... Uh... Ah zo, je, je zwaait ja. nu met je, met je pols naar boven... maar als je maakt als een gecontroleerde je, beweging naar Je maakt een gecontroleerde beweging je een gecontroleerde en je draait, je vuist en je draait op, het moment, op het laatste moment je vuist. Dat is, dat is waarom een is die draaien van belang? Om op het laatste moment alle kracht uh, uh, daar naartoe te bewegen. Dus dat je niet alleen vanuit je strekking van, van je arm, van je elleboog... maar ook nog eens je pols... Uh, uh, eigenlijk alle kracht kunt centreren op het juiste moment dat je iemand raakt. Maar zijn, zijn het dan maar, bijna uh, yoga-achtige lessen? Ik kan dat vergelijken met een, hoe, een, hoe een vakman werkt. Hoe die zijn zaag gebruikt. Dat doet hij ook met zo min mogelijk kracht. En zo effectief mogelijk. En zo zuiver mogelijk. En ook hoe een timmerman werkt. Die slaat met twee tikjes een spijker erin. En dat is, daar gebruikt hij me, uh, meer, minder energie. Dan iemand die er helemaal geen verstand van heeft. Ja. Dus, uh, ik heb die dan, dacht je timmeren. Terwijl die timmerman denkt waar, waar gaat het over. Ja. En dan denk ik, uh, dat speelt ook een rol. En dat, dat, heb, dat neemt met zich mee. Dat je dus, uh, wat David net heeft uitgelegd... dat die zuivere training en die, zuivere, die fysieke training... dat heeft ook een mentale achtergrond. Dat gaat gelijktijdig. Dus je, hebt een, je krijgt een andere houding. Meer controle in je houding. En je kunt agressiviteit van jezelf en van een ander beter inschatten... En dat hoort ook bij de les. We hebben het net even over wedstrijdsport, Maar er zijn ook trainingen waar je dus met partner werkt. Met aanval en verdediging. Er zijn gecontroleerde aanvallen. En dat heeft helemaal niks geheimzinnigs. Je kunt het ook vergelijken. Gewoon zuiver slaan. Zoals de timmerman ook zuiver die hamer hanteert. Maar u zei net, een aanval zien aankomen. Kun je, kun je in de ogen of op een andere manier aan je tegenstander zien... dat er een klap aan zit te komen? Of een schop? Ik denk als je veel aan vechtsport doet... Dat is juist de achtergrond in het karate erbij. Dat je beter met geweld kan omgaan. Ja, niet, maar dat is iets anders. Stel dat, stel dat ik tegenover u sta. Ik zou niet durven, maar stel dat ik het zou doen. Uh, kunt u aan mij zien uh, van ah, die klap gaat nu komen? Nu gaat hij uithalen? Dat is niet iets anders. Het is precies hetzelfde wat ik zeg. Het omgaan met geweld. Dus het herkennen van het geweld bij jezelf. En het herkennen van het geweld van, en de agressiviteit van een ander. En om dat te beheersen. Zie je dat? Ja. David, kun je dan ogen zien? Waar, waar, waar zit het in? Nee, Luister, die, die, die, die, die, uh, uh, die, de topvechters, die, die hebben daar natuurlijk een bepaalde intuïtie ontwikkeld, zich door, door heel lang daarmee te trainen, door heel lang te reageren op het feit dat iemand uh, uh, technieken naar je maakt. Uh, de, dan, dan, je ziet het aan, aan, ja, er komt toch een afstandsverplaatsing, want als wij tegenover elkaar staan, dan kun je niet met je arm bij me komen, dus je moet van A naar B komen om mij te, te kunnen raken. Dus de, er, er gebeurt iets. Eh, en de een die herkent dat wat sneller dan de ander. Maar diegene, dus de topvechters... of mensen die er heel lang mee bezig zijn... want niet iedereen doet aan wedstrijden. Ik denk dat dat wel een heel belangrijke uh, uh, opmerking is. Niet iedereen doet aan, doet aan wedstrijdsport. Nee, ik denk zelfs dat de meeste karatekaars niet aan wedstrijdsport doen... En toch, uh, uh, uh, toch deze vechtkunst leren door met elkaar te trainen. Hoe dus, am... Sorry. Hoe groot ja. is de aanhang uh, überhaupt? Hoe, hoe groot is het aantal mensen in Nederland dat aan uh, karate doet? Uh, ik, ik, heb ze niet, uh, ik heb dat niet paraat, maar ik, ik schat een, een, een 20.000 mensen. Ja, bij de KBN zijn er, er zijn dus uh, mensen die zijn wel uh, georganiseerd uh, met deze sport bezig. En anderen die zitten niet bij de Karate Dobel Nederland. En uh, ja, die heb ik natuurlijk niet in beeld. Ja, maar 20.000 Ja, dat is een inschatting die ik maak, maar die kan ik nergens staven of... Uh... Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht. Ja. Waarom? Ik hebben dit interview juist heel mooi begonnen. Hoe u vroeger gevochten heeft. Dus uh, niet op het geweld voorbereid. En dan heb je dus die, het vermeden gevecht, dus de achtergrond is... Van, ook van een goed militair, ook van... een Goed generaal, dat is niet vernietigen. Uh, een, verme een vermeden gevecht is dat je. gevecht, ook in de praktijk, op, op allerlei manieren. moet zo ver mogelijk zo. Uh, vermeden worden. Dus dat je niet op het gevecht aanstuurt. Hoe kan maar je dat, dat doen? Je... Hoe, hoe doe je dat? Zijn net, dat is net zo'n vraag eigenlijk. Hoe geef je een goed antwoord in een gesprek? Dat, dat is ook geen. Dus hoe doe je dit. Het, uh, avond... Nou ja, elke situatie is anders. Dus uh, uh, uh, ik denk niet dat er een... Dat er een, een, een uh, uh, heel, heel simpel, iemand die, die, die, die, die karate beoefent... die staat wat, wat, wat steviger in zijn schoenen. Die loopt misschien wel wat... wat die voelt zich lekkerder. Uh, ik bedoel, ik denk dat iedereen die sport bedrijft... op, op een actieve manier... dat hij zich wat beter voelt... die wordt misschien wel niet aangevallen. Dus het is al een vermeden gevecht. Zit daar hey, een hey, soort hey, jagersinstinct achter? Dat, dat, dat de zwakkeren in de kudde het meest kwetsbaar zijn? Bij het trainen van karate? Nee, nou, nee gewoon ik, überhaupt ik, al, gewoon ook in dagelijks leven. Je, boel, je zegt mensen die sportief zijn, die, die stralen dat uit. Um, en die worden minder snel aangevallen. Nou ja. Je, die, ja, misschien, maar dat, uh, daar heb ik geen. Uh, daar heb ik uiteraard. Ik denk dat, ik denk dat mensen die sterker in hun vel zijn. die wat weerbaarder zijn. of weerbaarder lijken in ieder geval. dat die minder snel aangevallen wordt. Ik denk dat dat een hele natuurlijke reactie is van uh, uh, de aanvaller. Die zal niet het sterkste slachtoffer kiezen. Waar komt karate vandaan? Bo ja, behalve wat Japan dan, maar Ja. Nou, ik denk dat er in, uh, uh, in heel de wereld altijd uh, al uh, soorten van gevechtstraining uh, geweest zijn. In Japan echter is men erin geslaagd om, om, om, daar, om dat uh, te documenteren, om daar een beetje orde in te brengen. En uh, ja, en ik denk dat, dat ze er ook goed in geslaagd zijn om met, met dat karate, wat, wat, wat eigenlijk in. In, in de beginsel gedaan is om jezelf te verdedigen... of in ieder geval het gevecht in te gaan. Hè? Het slagveld in te gaan. En uh, uh, dat hebben ze later tot iets positiefs omgevormd. Tot, tot een, een, een soort uh, uh, levenswijze. Hè? Uh, een bepaalde etiketten hoe je met elkaar omgaat. En, maar uh, het is ooit begonnen door een verbod van een... Uh, uh, het, het is gebeurd op het grensvlak van China en, en Japan, geloof ik. Hè? Japanse eilandjes... Die deels bij China hoorden waar veel Chinezen woonden ook. En het verbod van de Chinese keizer op wapens. Waardoor men zich op een andere manier moest gaan verdedigen. Dat is één facet van, de, uh, van, het, van het kraten, ja. ja dat je, maar dat heb je in iedere cultuur. In iedere cultuur heb je, ook in Europese culturen... dat er verboden is voor een bepaald publiek om een zwaar te dragen. En de, bij Japan hebben ze dus die oude culturen... die oude methodes en die oude bewegingsvormen die hebben ze tot een cultuurgoed gemaakt. Zodat een, een, een kunstvorm zou je kunnen zeggen. Wat dus, zijn de belangrijkste waarden van die cultuur? Ik denk dat de reële, de echte achtergrond... hoe, de, hoe je dat in de karatewereld dat opvat, in de budo wereld De budo wereld De budo, dat zijn de krijgskunsten dat is de achtergrond dat je dat bijdraagt aan een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling. En dat, dat door, daardoor dat je bijdraagt aan een vreedzame samenleving. Dat is de, de diepe achtergrond van de krijgskunst. Dat, daar zit iets tegen tegenstrijders in. Het is, het is een vechtsport. Ja. Um, uh, vechten lijkt, uh, tegen, of is het tegenovergestelde natuurlijke vijand... zou ik maar zeggen, van een vreedzame samenleving. Ja... Dat, er zit ook een tegenstrijdigheid in... in vredeliefend zijn... en agressiviteit. Dus je kunt, als je zegt... ik vermijd alle geweld... dan heb je toch iemand nodig... die geweld gebruikt... als een crimineel je aanvalt. Dus je moet zeggen... dat die, die grens... van wat goed is en wat slecht is... dat is uiteindelijk subjectief. Maar als u zegt, van, er is een tegenstrijdigheid in... neem dan het christendom. In het christendom is de uitspraak, in de bergreden... als je geslagen wordt op je rechterwang, toon je linkerwang. Dat zijn buitengewoon mooie principe. Dat is om te voorkomen dat een geweldspiraal ontstaat. Hij geeft een klap, je geeft een klap terug. En geen, niet, geen oog om oog, geen tand om tand uit het Oude Testament... Maar hoe gaat, hoe gaat... Nu zijn er toch die priesters yeah. die zegenen de wapens. Dus als u zegt er zit in de karate sport iets in waar een tegenstrijdigheid in zit. Dat is ook zo. Het hele leven er is een, een beweging tussen twee polen. De ene kant heb je agressiviteit. De andere kant houden wij van de vrede. En ik denk dat de diepste achtergrond, dit gaat boven de moraal van de vechtkunst uit. Is om vrede te stichten. David, als, als uh, pupillen op jouw uh, sportschool komen... is het dan heel veel praten? Wordt er veel van, van, van dit soort dingen gecommuniceerd? Mm, nee, nee wij, ik praat hier eigenlijk helemaal niet over met de leerlingen. Ik ben gewoon lekker uh, met ze aan het trainen. Dat ze, dat ze, dat ze, dat ze goed moe worden, dat ze uh, lekker fit worden. En uh, uh, dat ze met veel plezier uh, uh, aan het sporten zijn. En... Uh, al die facetten die, daar, die, die, die, die Rob uh, opnoemt, dat, dat, is, dat is een diepere betekenis. Maar ik denk niet dat je daar te veel over moet praten. Ik ben denk je er dat zelf je... helemaal ingedoken In de filosofische kanten van de sport? Uh, nou ja, ik, ik, ik heb met, met uh, uh, meneer Zwartjes dit soort gesprekken inderdaad. En uh, ja, dan ga je daarop in. Maar uh, ik denk dat dat... Uh... Maar je bent ook zelf in Japan geweest? Ja. Um, en, en wat voor gesprek heb je daar dan? Want dan? Daar kom je bij de bron van de sport. Ja, maar deze gesprek heb je daar niet. Je, je gaat daar, gewo je, je gaat daar uh, uh, gewoon heen om met, met mensen te trainen... of mensen te ontmoeten die je kent. Je gaat daar voor wedstrijden heen of, of voor wedstrijden van je pupillen. Of, uh, uh, dus mijn doel in, in, in Japan is niet om over dit soort facetten te, te praten geweest. Ik bedoel, uh, dit is... Dit is, dit is, dit is inderdaad de, diep, de diepere betekenis. En het, het is een mooi doel wat, wat karate heeft. Maar uh, uh, het begint allemaal in mijn beleving... gewoon met, met het trainen van karate. En of je dat als wedstrijdsport doet... of uh, uh, om, om je fitter te voelen... of om uh, uh, aan zelfverdediging te doen... dat zijn allemaal... Uh, uh, dus die, die doelen die, die, die train je in het dojo... en dat train je door, door aan, ja, aan de gang te zijn... Ja, ik wil ook uh, er ook inhaken wat hij zegt. Uiteindelijk is het een fysieke training. Dus wat ik, wat ik genoemd heb van agressiviteit beheersen, dat kun je zeggen. Je, ik kan tegen iemand zeggen, ja, je moet je rustiger dragen. Maar wat heb je met, met de training van de karate? Ik heb het dus wat theoretisch uitgelegd, maar uiteindelijk gaat dat 90 dat, uh, dat is fysiek. Dus dat je fysiek door een bepaalde houding... dus als je boos bent, het heeft een bepaalde houding. Ongecontroleerdheid heeft een bepaalde spierspanning. Dus die, wat die theoretische dingen die ik zeg, die worden lichamelijk onderwezen. Anders zou je een boek kunnen kopen over krijgskunst. En die ga je dus lezen, dan hang je datzelfde theoretische verhaal af. Vreedzame samenleving, evenwichtige persoonlijke ontwikkeling. Maar dat is dit niet. Dit is een weg van doen. Maar langs die weg van het doen ontstaat dat evenwicht vanzelf. Als iemand maar voldoende traint... Uh... Dan bevorder je een evenwicht. Nou ja, en, de, en de juiste begeleiding van een, van een goed geschoolde karateleraar. Ja. Nou, ik ga... denk dat dat heel belangrijk is. Het, het beeld van de karatensport is niet alleen maar positief. De karatensport is ook een sport van, van de uitsmijters... En, en juist het agressiefste deel van de natie. Of zeg ik nou iets geks? Uh, nou, nee, het, het, het, het zou zo kunnen zijn dat er mensen zijn... die, die uh, bij karate deze connotatie hebben, ja. Maar uh, uh, uh, dus... het tegendeel is waar. Het zijn het, het, over het algemeen zijn het gewoon uh, keurige mensen en, en, en leuke kinderen. Niet agressieve kinderen die deze sport gewoon uh, beoefenen... omdat het een super interessante sport is. En, uh, uh, Wat gebeurt als je wel heel agressief bent en je stapt in deze sport? Nou, dan, dan word je een stuk minder agressief. Want je leert, je, je leert uh, met andere kinderen om te gaan... Of, of met andere mensen om te gaan op een veilige manier. Want uh, uh, uh, nogmaals, zo, zo een, een, een karatenleraar, een goed geschoolde karatenleraar... die weet daar toch mee om te gaan. We hebben binnen de karatebond hebben wij een, een, een, een, een uh, de, de opleiding. En, en binnen de opleidingen wordt daar heel veel aandacht aan besteed. He, dus de, er is altijd aandacht in hoe sta je tegenover geweld? En, en hoe ga je kinderen op een goede manier uh, uh, coachen, zodat ze, ja, ze daarmee om kunnen gaan? En dat begint met, met, ja, dat begint met, met, met, met sparspelletjes, tikspelletjes eerst. Later wordt het, gaat het over naar, naar wat meer vrij sparren. En, en al deze spellen uh, uh, die leiden daar daartoe dat, dat, dat men uh, beseft dat je ook uh, uh, met respect... de anders zijn veiligheid uh, omgaat. Op Zwartjes in uh, 1977 in Tokio ja. uh, was, uh, was uw hoogtijd, denk ik, hè? Twee uh, gouden is... medailles. Ja, er zijn, ik heb een, in die tijd een, uh, alles gehaald met het, uh, met het team. Ze hebben dus drie bij de wereldkampioenschappen... één bij de wereldkampioenschappen, twee bij de wereldkampioenschappen... achter elkaar Europese, uh, die lijst is te lang om op te noemen. Hoe, um, wat, wat, wat doet een bondscoach op zo'n moment? Hoe belangrijk bent u? Wat, wat, wat kunt u ze op zo'n moment leren, bijdragen, bijschaven? Dat is, vrij, dat is gecompliceerd. Dat is weer een ander hoofdstuk. Zit er zitten wel dezelfde achtergronden in. Dat je, hoe je het moet doen. Maar dat is ook een, uh, je moet dus ook, ook talent hebben. Dus als je geen jongens hebt die daar talent voor hebben. Dan... Uh, dan bereik je niks. Dus, maar je moet het talent kunnen herkennen. En je moet ze waarderen en je moet ze begeleiden. En om door die wedstrijden, uh, om daar succes mee te hebben. En dat is dus uh, goed gelukt. Want in Japan waren toen in 1977 uh, twee prijzen. Toen had je, nu heb je gewichtsklasse, toen was er maar één prijs individueel. En dat was een Nederlander. En het team was ook één. Dus mooier kon het niet. En, en daar denk je wel vaak aan terug, neem ik aan. Uh, ja. Ja, ja, maar die blijft er niet bij stilstaan. We gaan zo meteen uh, het hebben over uh, komend weekend. Want uh, dan in Nederland, uh, dan in Dordrecht. Dan is het open het Nederlands kampioenschap. Uh, David Rovers en Rob Zwartjes zijn hier te gast. We gaan even wat muziek draaien. En uh, daarna gaan we het verder hebben over karate. Kia Sakamoto Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Het Met de gast David Rovers, eigenaar van de sportschool... en voorzitter van de Nederlandse Karatebond... en Rob Zwartjes, oud-bondcoach. Uh, um, ik zei net tegen jullie... Um, dat ik het onvoorstelbaar vind dat je, dat je in een wedstrijdssituatie... Uh, een achterwaartse draai geeft... en dan vlak voor die voet iemand echt verschrikkelijk pijn doet... en er mee ophoudt. En toen zei, zei David... Nou, dat dat kan, dat leer je. Ja, dat leer je. Ja, de, de, het, en Zoals ik het net al zei... wat deze mensen kunnen die op, op, op dat niveau uh, acteren... dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat, dat, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn echt topatleten. En uh, uh, uh, ja, dat is uren training. Uh, uh, uh, soms per dag. Uh, maar ook een ingebouwde bijna radar... of ik wil zeggen gps ingebouwd... dus precies weten waar die voet zit... en waar het hoofd van die tegenstander zit... of waar het lijf zit... Ja, of op het moment dat, dat men raakt, uh, uh, uh, dan die kracht stil te zetten. Aanstaande weekend. Dan zijn kunstenaars, zoals jij het noemt, uit 60 verschillende landen... in, in Dordrecht te gast. Um, het niveau van de Nederlanders is nu nog steeds hoog? Als je het ja. internationaal bekijkt of middenboot? Ik weet, ik weet niet. Uh, waar nou ja, we hebben een, we hebben een aantal uh, toppers erbij. Maar in de breedte is het minder dan in andere landen... omdat we gewoon een klein, een klein land zijn. En... Uh, um, dus ja, er zijn landen die, die, die zijn uh, uh, groter, zijn, uh, uh, uh, die zijn met meer toppers. En wij hebben er een paar. We hebben er een paar, uh, maar als je het internationaal bekijkt... is dan het Japan 1, 2, 3, 4 en 5? Nee, nee, hey. nee, nee, nee. Nee, nee. nee uh, uh, uh, in deze wedstrijdvorm uh, heb je... Uh, ik bedoel, de, ook, de, ook daar wordt het... Uh, uh, het is een uh, wereldwijde sport. Deze sport kent, kent misschien wel 60 miljoen beoefenaars... Dus, en, en, en dat in alle continenten en in alle landen. Uh, en ik denk dat op dit moment wereldwijd uh, de, de grote landen zijn Duitsland, Frankrijk uiteraard, uh, Italië, Iran, Egypte, Japan uiteraard ook. Maar is Japan een subtopper? Nee, nee, nee. Japan is nog wel een topland. Nog wel een ja. topland. Ja. Maar zijn ze op zwartjes ergens een voorsprong kwijtgeraakt? Er is meer concurrentie nu. Dat is meer concurrentie. Er worden ook nieuwe wegen gevonden. Wat bedoelt Zo, u daarmee? Dat, uh, dat net als met Judo, in elke sport zit een ontwikkeling. Bij Judo hebben ze een tijdje geleden zijn ze, uh, meteen een aanval op de benen gaan doen. Later hebben ze, dat, uh, hebben ze de spelregels moeten veranderen. Dat was, was nieuw. Zo heb je nu uh, een groep in uh, Kazachstan. Iemand die totaal anders, een ander bewegingsritme heeft. Dus het is een spel. En dat heb ik toen de tijd ook meegemaakt. Dus toen de tijd waren dus dat voorgeschreven oefeningen, dat was typisch Japans. En dat je, daar hebben we toen dus ook Engeland, andere manieren van beweging ingebracht. Wat weer nieuw was, het is net als bij iedere sport, waar een subjectieve maatstaf is. Dat is niet zoals hardlopen, kijk je gewoon wie het eerste aankomt. Maar wat Want, moet ik me bij die voorgeschreven oefeningen voorstellen? Kunt u er een beschrijven, wat, wat er vroeger... Uh... Ja, bijvoorbeeld uh, die schoppen waar we net over praten. Dat werd door Japan, werd het haast niet getraind. Dus dat was beentvegen. Dus iemand, uh, laten we zeggen, zorgt dat hij die, dat die, dat dat valt. En, ja, dat je hem eronder uitveegt. Dat, dat werd haast niet gedaan. En, dat dacht ik, wat doen zij niet? En wat doe ik wel? Om binnen de spelregels toch te winnen. Dus dan had je dus een bepaalde moraal... die uit een andere traditie komt. Dat, en dat... Dat hebben ze. Maar nu komt er ook steeds nieuwe richtingen. Dat is dus bij elke sport. Wat zijn, wat zijn de nieuwe richtingen op dit moment? Nou, wat ik net zeg, zo'n jongen uit Kazachstan die beweegt... Ah Ja, Azebadajan, ja, ja. ik vergis me. Ja, uit Azebadajan. Die maakt totaal andere bewegingen, zodat het een verrassing is. Ja, maar benoemt u ze eens? Wat, wat voor dus, soort bewegingen moet ik aan denken? Ja, als, ik, als u nou moet beschrijven, wat doet een kunstrijder met uh, kunstschaatsen precies? Dan kan je zeggen, ja, hij maakt rondjes, maar dat moet je toch zien. En hij maakt dus maar wat u net zei over dat, dat, dat, dat, dat, dat beenzwaai, hoe noemde dat? Iemand, onder nee, uit, iemand er uh, onderuit uh, vegen. Dat snap ja. ik. Dat is uh, nieuw. Ja. ja. Nou, dan kan je dus. over heet je met boksen ook, heb je met kickboksen ook, heb je met turnen ook. Dan komt er iemand met een nieuwe oefening. En dan kan je moeilijk mondeling zeggen wat die nieuwe oefening uh, uh, inhoudt en hoe dat eruit ziet. Dat moet, je, dat moet je zien. Maar het is een ander ritme. En Trek, is... zijn de spelregels, David, uh, uitgebreid. De, de, de spelregels zijn uh, uh, in zoverre zijn gewijzigd. Er, er zijn zo nu en dan wijzigingen en die vinden eigenlijk een beetje plaats... omdat uh, uh, karate uh, uh, olympisch wil worden. Op dit moment zijn we dat niet. De karate sport is, is ondanks de, de, de grote aantal beoefenaars geen olympische sport... Uh, en men probeert dus iedere keer weer betere wegen te, begin, te, te, te bewandelen. Of, of, uh, uh, om de sport veiliger, duidelijker uh, uh, ja, en aantrekkelijker te maken. Maar wat, wat, wat verandert er in die spelregels dan om het geschikt te maken uh, als, als kandidaat Olympische Sport? Nou ja, de, de, de handschoentjes zijn nu ietsje dikker geworden bijvoorbeeld. Dat is een klein facet. Uh, de wijze van het uh, jureren. Er zijn een paar jaar geleden... Voor, voorheen had je uh, een Ipon of een wasari. Dat was één punt of twee punten. Ipon is op je rug gegooid worden? Uh, dat is met judo zo en dan is het meteen afgelopen. En dat is in karate ook zo geweest. Ipon was voorheen één punt scoren is, is afgelopen. Ehm... Uh, maar uh, uh, nu, zijn de, nu is de telling zo geworden... dat je voor, voor, voor stoottechnieken uh, uh, naar het gezicht of naar de buik... Uh, één punt krijgt. Schoptechnieken naar de buik, uh, uh, twee punten. En schoptechnieken naar het gezicht, drie punten. Uh, werpen en vegen, gevolgd door een techniek, ook drie punten. Dat is ook de reden waarom deze, uh, uh, deze zeer interessante technieken... Uh, steeds meer gebezigd worden in de wedstrijden omdat ja. het meer punten oplevert. En de jury Wat is dan drie man? De jury bestaat uit vier scheidsrechters en uh, een hoofdscheidsrechter. Dus ze bestaan uit vijf scheidsrechters en vier hoekscheidsrechters. En aan het einde van die wedstrijd is het gewoon een kwestie van punten optellen? Ja, in feite wel. Ja. En uiteindelijk, degene die die wint, heeft dus de meest effectieve techniek gehad. Maar hij heeft, heeft een ze... aantal technieken gehad. Want hij krijgt voor elke techniek die een punt scoort, een punt. En je, straks in het begin van dit gesprek zei je van. Wat absoluut, jullie beide. Wat absoluut niet mag is iemand knock-out, uh, schop of slaan. Want dan de dader is dan, uh, heeft dan verloren. Zelfs minder dan knock-out. Ja, nou ja, heel eenvoudig. Ja, ja, hoe beoordeel je dat? Hoe beoordeel je dat een klap artsen? te hard was? Dat je niet, dat je arm niet meer bewegen kan, dan zitten artsen bij. Een, maar het is, niet, het is niet gevaarlijker dan een turnen. Uh, maar klappen op de nieren bijvoorbeeld is veel lastiger. Ja, je mag dat helemaal niet zo, als je zo hard raakt dat die, dat die man neergaat... of dat die van pijn niet meer bewegen kan... dat beoordeelt uiteindelijk een arts. Maar even wankelen mag wel? En even de, nee, de bedoeling is... Nee. Dat, dat, nee, ik probeer het altijd... even helder te krijgen. want het, het, het, Uiteindelijk is, is dat nee. waar het om gaat. Die spelregels zijn bepalend. Blessiers die horen niet in de sport. Maar de vraag is, de vraag is wat, wat mag er nog meer niet? Nou, je, je mag iemand niet gevaarlijk werpen. Want dan wordt het dan, hè, de, de, de, dat wordt bij ons uh, in het karate zo genoemd, boven de, boven de band werpen mag niet. Omdat dat uh, van een te grote afstand is. Dus dat, dus dat wordt te hard gegooid. Dat, dat gebeurt met judo wel, maar dit zijn geen judo. Maar boven de band werpen betekent nou je ja, dat je een enorme, dat, enorme afstand laat zweven? Een nou ja, enorme ik... worp? Ja, dus het, het, het moeten veegtechnieken blijven en, en, en, licht en, en werptechnieken die onder de, onder de heup vallen. Dus als ik jou boven mijn heup uitgooi of ik gooi over mijn hoofd heen, dan is het een, uh, een gevaarlijke worp. Zo wordt het uh, uh, in ieder geval uh, benoemd. En dan uh, uh, daar krijg je een strafpunt voor. Of daar krijg je wa een waarschuwing voor, afhankelijk van de hardheid. Wie zijn de grote kanshebbers dit weekend? Van de Nederlanders. Nou ja, of internationaal? Uh, nou, ik heb de namen allemaal niet gezien... want de inschrijving is, is uh, uh, blind. Dus die, die kan ik niet zien. Die kan ik pas morgenavond zien, wie er allemaal komen. Waarom is dat? Uh, weet ik niet. Dat is... Uh, um, ja. Ik weet wie er van de Nederlands komen. en Maar dat mij... is een traditie. Dat, dat, dat, nee, dat is niet de traditie. Dus ze dat... Dat weten niet wie van de tegenstanders uh, daar ingeschreven had. Dat weten ze vrijdag. Ja, dat weten ze vrijdag. Het is een Premier League toernooi... Uh, in Dordrecht. Uh, het, is, het, is een, het is een van de uh, zes Premier League toernooien in de wereld. En, uh, en dus een groot, groot, internationaal, groot, gro dan groot internationaal toernooi daarmee? Een groot internationaal toernooi. Er zijn in ieder geval 600 deelnemers. Aantallen kan ik wel zien. 600 deelnemers uh, uit 58 landen geloof ik uit mijn hoofd. En... Uh, ja, het, het, het, het, voor, het, het is een van de Premier League toernooien. Het is dus een van de grote toernooien in de wereld. En uh, ja, de, de Wereld Karate Federatie die, uh, die heeft er een aantal regels in. En dit is een van de regels dat, dat het niet, niet zichtbaar is. Dat wordt pas vrijdagavond wordt zichtbaar. Rob Zwartjes, gaat u kijken? Ja. Ik zit op de voorste rij. Ja? Ja, ja, ja. Ik volg dat nog steeds allemaal. Wat, wat, wat, wat is het mooiste dat u uh, hoopt te gaan zien? Nou, als, het is een wedstrijdsport. Dus we willen winnen. Maar... En WU is nog steeds Nederland. En? Een oud we is nog steeds Nederland. Een oud bondscoach denkt nee, nog steeds ik, ik, aan Oranje. Ik ben, ben Nederlander. Dus, uh, maar ik denk uh, toch wel een beetje... Dat komt ook door mijn leeftijd. Dat het, uh, als het dat goed gespe uh, gespeeld wordt... Dat laten te kunnen vergelijken met uh, schaatsen. Op Zwartjes, oud-bondcoach en David Rovers, uh, eigenaar van de sportschool... en voorzitter van de Karatenbond Nederland. Uh, dit weekend gaat gebeuren. Heel veel dank. Straks in een twee uur wil ik praten over gevechtsporten met u in het uur. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV.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 ja, nou moet daar ie wel. Oh, ben jij het? Ja. Godsgelere. Lijkt me wel een uitdragerij. Het is net het plein hier. Wat moet zou hier zo? Zijn dat die, uh, die drugs? Dat is wereldman. man. Ja. Ik verkoop geen drugs. Alleen hars en wiet. Oh.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 Bijna helemaal zo de mythe. Bedenkt hij dat? Ja. De klotenwijf. Klotenwijf? Klotenwijf, ja. Maar ik zit niemand achter het raam. Daar kwam ze zelf mee. Ja, dat geloof ja, ik. Ja, maar niet. zo is het wel gegaan. Ik verhuur alleen maar ramen. Bij geen pooier. ik verhuur. Had dan, ze was toch gek op hem? Weet je dit? Nee, zo de biet erop. Die was toch een stuk ouder dan Freddy. Eh, misschien is hij hem wel leuk vond. Maar gek was ze alleen op de poen. Ja, maar. Fred kan zich toch niet zo vergist hebben? Ik geloof het niet. Nou, dat was een handige dame hoor. Die wist iedereen om de vinger te winnen. Die heeft een godsvermogen verdiend op de rug. En waar is ze nu dan? Ja, uh, pff, weet ik veel. Na drie jaar had ze er genoeg van. We hadden ook geen vintie met de mee frat, dus uh, die is gewoon weggereden in een sportwagen. Huppatee, nooit meer gezien. Ja, <laughs> die dingen die gebeuren. Ah, lekker. John. Uh, we hebben een probleem. Een probleem? Ja. Wat voor probleem verdomme? Ik vertrouw die schippen niet. Hoezo?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 Hij komt snel thuis, zei hij. Au! En je zou trots op hem zijn. Mooi zo, gelukkig. En waar kom jij vandaan? Dus Suzanne, we hebben een beetje gewabbeld. Waarover? Over, over, over, over, ja, van allemaal met die, met die hash. En zo. Haar? Hm? Heb jij hash gerookt? Nee, joh. Het drankje gedrongen. Tequila. Tequila, ja. Harry, wat doe je nou? Jij, jij weet wel wat ik uh. Jij weet wel wat ik doe. Godverdomme. Uh. Wat We ben je toch oh, lekker. Ja, maar zo lekker? Oh zo Oh haar. Oh, oh, oh, oh. Die geile ja, ben... Judith. Die, uh. Kom eens, kom eens. Wel nou, verdomme Harry Pruis. Ga vanaf! Wat? onmiddellijk. Wat? wat heb je nou weer? Ik heet geen Judith. En al helemaal geen geile Judith. Oh. Jij gaat vreemd, Harry. Ach. Donder op het bed.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 Om de handel zelf op te halen. Ah, oh, godske pijn om mijn kop. Ik drink dat spul nooit meer, dat smer ik, ik ga. Ik uh, ga. Eet mijn ontbijt dan. Vraag maar of Judith dat wil klaarmaken. Judith? Waar heb jij het over? Geile Judith. Ben ik. Judith?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 Oh, Harry. Au, au, au. Harry. Oh, nee, alsjeblieft, alsjeblieft. Oh, moet dat daar Nee, niet. Oh. Oh. <laughs> en ik dacht. Ik dacht. Oh, Harry. Oh, nee, nee. Oh, sorry, maar ik moet nou echt weg. Zou het er al moeten zijn? Melk? Graag. Hé, ah, hey, Rosan. Uh, ik uh, hoorde dat John heeft gebeld. Ja, gisteravond. En...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 Oh, lekker dit, lekker man. Oh, oh, oh. De vorige keer was je één brok stress. Maar nu gaat goed met de nieuwe zaak, zeker. Ah, maar het ligt niet aan de zaak hoor dat ik zo kalm ben. Zie, dus weet jij of dat die aardrotje knor een kleine jongetje zit? Huh. Maar ja, doet er ook niet toe. Weet je.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 Met mij. Luister Charl, we kunnen een grote klappen maken. <laughs> ja ja. Een bedrag met zes nullen. Vertel. Het gaat om vier ton has, die met rubberen boten aan land worden gebracht. Vier ton. Zo. Ja. Ik weet wie dat spul komt ophalen. Als jij die gozen nou volgt, he, totdat ze de doop hebben opgeslagen, he, als ze dan weg zijn, dan kun jij gewoon de hele boel weghalen daar. Ja, simpel toch?